daarvoor naar Johannes 6 vers 48 de hele maaltijd des heren die vindt plaats vanaf Johannes uh, 6 tot aan Johannes 17 eigenlijk zijn al die hoofdstukken van Johannes hebben te maken met de maaltijd des heren want er worden aan die tafel worden er heel wat dingen besproken met de discipelen wil je maar eens nakijken wat er vanaf die hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 17 allemaal geschreven staat. Echt wonderlijke stukken om te lezen. Fijn om te lezen. En beseffen dat het allemaal hier gebeurt. Yeshua die geeft echt een maaltijd. En een maaltijd waar ze niet zwijgen. Maar een maaltijd waar ze met elkaar spreken. Want Yeshua die heeft een hoop dingen te vertellen. Alleen we kunnen het vanavond natuurlijk niet allemaal achter elkaar zetten. We gaan alleen maar een paar belangrijke stukken uithalen. Yeshua die heeft duidelijk gezegd. Ik ben het brood des levens. Vindt u geen mooie uitdrukking? Ik ben het brood des levens. En dan refereert hij aan de vaderen. Hij zegt, uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten. En zij zijn gestorven. Dus je vaderen hebben in de woestijn manna gegeten en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt. Opdat wie ervan eet, niet sterven. Nou, dan nemen we aan dat wij dadelijk aan het brood van de maaltijd zitten, waardoor we niet sterven. En toch gaan we dood, of niet? Ja, toch gaan we dood. Nochtans, er is een andere plaats in de Bijbel zegt, voor God zijn we niet dood. Want ook Abraham... Leeft voor Gods aangezicht. Oh, hij is dood. Want hij is in het graf. Maar voor God zijn we niet dood. Ook al zijn we in het stof der aarde, we zijn voor God niet dood. Net zo min Adam en Eva zijn voor God niet dood, want ze leven. Zij die God niet dienen, die zijn dood. Maar zij die God dienen en in zijn wegen wandelen, die leven. Hij zegt, het brood dat uit de hemel nederdaalt, op dat wie ervan eet... Niet sterven. Er is dus brood wat uit de hemel komt... wat je moet eten... omdat je niet sterven. Wat is nou het eerste brood voor ons... wat uit de hemel is gekomen? Het meest belangrijke... wat God uit de hemel heeft laten neerdalen is de Torah. Kwam uit de hemel de Torah rond naar beneden zweven? Tot iemand hem gevangen heeft? Echt niet waar. Onze God heeft gesproken... en hij sprak tot mensen die hem konden horen... En die mensen, die hebben wat ze gehoord hebben op papier geschreven, in Torah. En die hebben het hardop gezegd. En vader zelf heeft het aan een, uh, hoeveel miljoen mensen bekendgemaakt voor Sinaï? Waren er 2 miljoen? Ja, misschien wel 2,5 miljoen? 600.000 mannen, 600.000 vrouwen. Nou, ik denk als ze allemaal vier kinderen, elk gezin vier kinderen hadden gehad, dan hebben we nog een veel grotere schaar. Hè? Maar God heeft zijn stem laten horen van Sinaï. En hij heeft met een geweldig geluid, heeft hij... Zijn verbond verkondigd. Als wij vroeger het woord wet hoorden, dan denk ik, oh de wet. En dan zeggen we ook nog, iets is weggedaan. Dat is natuurlijk onzin. Hij heeft zijn verbond laten horen. En hij heeft ook nog gezegd, doe dat en, en leef. Wie kan van u het verbond nou overtreden en nog steeds denken dat hij zal leven? Onmogelijk. Ik weet ook wat tot we niet volmaakt zijn als mens... Maar één ding is duidelijk, door het geloof in Yeshua ziet God ons als volkomen gehoorzame kinderen. Ondanks onze fouten. Hij blijft met een vriendelijk aangezicht naar ons zien, als hij ziet, zelfs als we struikelen. Zoals onze eigen kinderen struikelen, zegt zeggen: kom op, klul, gaat staan, we gaan weer verder. Uw vader hebben in de woestijn, zegt hij, het manna gegeten. Kwam dat manna trouwens ook uit de hemel, of niet? Uit hoever uit de hemel kwam het dan eigenlijk? Is dan de hemel de wolkenhemel? Is de hemel daar waar de zon en de maan is? Of hoe ver moet dat dan wel niet vallen als het uit de hemel komt? Hoe zit het ook weer in de woestijn? Wat hebben we nou ook weer gegeten daar? Ja, oké. Okay. Dus met de dauw op het veld en de dauw trok op en dan lag de manna. Een korianderachtig zaad, wat ze konden eten met elkaar. Het is een wonderlijke manier. Toch is dat zaad uit de hemel gekomen, dat koriander. Doordat vader sprak, bracht hij dus. En niet één keer. Hij veertig jaar lang heeft hij het laten eten. Mooi is dat. Het manna wat uit de hemel komt. Voor ons is het tegenbeeld daarvan het woord. Is het Torah. Wij hebben leven door het horen van het woord. En door dat woord te reciteren en ernaar te leven. Het brood dat uit de hemel neerdaalt opdat wie van eet niet sterven. Dat hebben onze vaderen gehad in de woestijn? Zegt Yeshua tijdens de maaltijd des Heren. Johannes 6, vers 51, dan zegt Yeshua, Ik ben het levende brood. Waar komt hij vandaan? Dat uit de hemel neergedaald is. Ik ben het levende brood, zegt hij, wat uit de hemel neergedaald is. Zou Jeshua in de hemel gewoond hebben, tot hij helemaal uit de hemel, uit welk hemel weet ik dan niet, naar de aarde gekomen is, of zou het synoniem zijn met dat andere manna? Jeshua is echt uit de hemel gekomen, wist je dat? Maar hoe is die uit de hemel gekomen? Ja, amen. Door het woord, door het spreken is die verwekt in de moederschoot van Maria. Want God sprak door de engel tegen Maria. En hoewel Maria het niet kon geloven... zei, ja, ze is hallo, ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, de Heilige Geest zal over u komen. Hij zal u overschaduwen. En dat wat hij ja, verwekt wordt, zegt hij, dat zal de Zoon Gods genaamd worden. Weet u nog wat Maria zei? Heel belangrijk. Mij geschieden... naar uw woord. Mij geschieden naar wat God zegt. Want God moet het spreken. Dat spreken van God moet door u aanvaard worden. Zodra u zegt zoals u spreekt, gaat het ontstaan in je eigen leven. Als God tegen u zegt: "Ik zal je zonde vergeven." Geloof in Yeshua. Op het moment dat je Yeshua aanvaardt, mag je zeggen: "Vader, dank u wel dat mijn zonden vergeven zijn." U voelt het niet. Je voelt geen klik, je voelt geen klik in je hoofd. Nee. Zo heeft de Heer gesproken en we nemen hem op zijn woord. De een zal zeggen ik hoor zijn stem en de ander die hoort zijn stem in het woord. Dus de een is niet bevoordeeld boven de ander. Maar we hebben allemaal zijn stem gehoord door het horen en het lezen van de woorden God. En de velen hebben het gehoord omdat er een prediker was die hun verteld heeft. Iemand heeft het woord gesproken. Als de Heer een rechtstreeks tot u gesproken heeft, prijs u zalig, want het is een wonder. Want hij doet het niet met alle mensen. Het is al wonderlijk als de gedachten komen... Dat je zegt, wat een heerlijke gedachte. Wat een vreugde om die gedachte te krijgen. Gedachte van, eh, van blijdschap en vreugde over het woord van God. Yeshua die zegt, ik ben dat levende brood wat uit de hemel neergedaald is. Dat is het woord van Yahweh. Indien voorwaarde iemand van dit brood eet. Wat, welk brood? Dat levende brood dat uit de hemel neerdaalt. Dat is het woord van Yahweh, Torah. Indien iemand dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Hoe lang is de eeuwigheid ook weer? Eeuwigheid, heb heb geen begin. En Eigenlijk is het eeuwig leven, leven is zoe, zoe is dat leven wat God geeft. Dat is eeuwig leven. Wij bezitten nu al eeuwig leven. Hoewel we nog moeten sterven en nog moeten opstaan uit het graf. Hij zegt, wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Voor het leven van Israël. Nee, staat dat er niet? Goed. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven van de... Amen. Niet alleen voor Israël. Israël heeft de taak om dat brood uit te delen. Ik hoop dat ze het spoedig op gaan pakken. Want heel de wereld zit nu naar Israël te kijken. Stel voor dat die dat evangelie gaan verkondigen. Maar ik zit erop te wachten tot het weer gaat gebeuren hoor. We zijn er natuurlijk een deel van. Hè? Wij doen het met elkaar ook. Hè? Wij verkondigen ook de boodschap. Goed dat je erop reageert. Het brood dat ik geven zal, zegt hij, is mijn vlees. Voor het leven van de wereld. Hoe krijgen we het bij de mensen overgedragen... tot er een dag komt dat ze met ons het brood breken... en dat we met ons mogen herinneren tot het brood... het symbool is van het vlees van onze Heer. Want we moeten wel van zijn vlees eten. Hoewel, het zijn natuurlijk symbolen. Hè? Johannes 6, vers 53. Hij doet twee hele zware uitspraken. Voor waar, voor waar. Als hij dit zegt, lieve mensen, wat erachter staat is echt voor waar, voor waar. Dit is de uiterste vorm te zeggen wat ik nu ga zeggen. Nooit meer vergeten. Voor waar, voor waar, zegt Yeshua, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet... Tenzij, hè, heel belangrijk, tenzij en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in jezelf. Dat is natuurlijk een dubbele ontkenning, hè? Weet dat toch of niet? Tenzij, gij zijn vlees van de zoon, dus mensen eet en zijn bloed drinkt, heb je geen leven. Tenzij je eet, heb je geen leven. Dus als je eet, heb je. Zou iemand nog willen zeggen: Ik wil niet eten? Het wonderlijk is: waarom zit de zaal niet vol? Tenzij, zegt hij, gij het vlees van de zoon des mensen eet. Dus we gaan dadelijk brood breken. Hij neemt het als symbool voor zijn vlees. En zijn bloed drinkt, dat is het symbool van de wijn. Hebt gij geen leven in uzelf. Dus je zult het moeten eten en moeten drinken. Willen we dat leven in ons krijgen? Dan kunnen we echt zeggen, het leven van God is in ons. Hoe dan? Door de inwoning van Yeshua. Ja hallo, woont Yeshua in ons? Ja, door geloof woont hij in ons. Alle woorden die hij gesproken heeft, zitten in ons, in onze herinnering, in ons hart. En het is een vreugde om naar dat woord te leven. Dus hoe woont Yeshua in ons? Door zijn woord waar we aan op hebben gezegd. En dan kunnen we dat zien tot we dat doen, naar de dingen die we doen. Hij zegt nog duidelijker, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven He he. En ik, zegt hij, zal hem opwekken ten jongste dagen. Dus als we opgewekt worden, door wie worden we opgewekt? Schitterend. Hij heeft alle autoriteit gekregen van zijn vader. Hij is de heerser in hemel en op aarde. Hij heeft de dood overwonnen, hij is opgestaan uit het graf. Halleluja. Op grond van het feit dat hij werd opgewekt door zijn vader, betekent dat hij ook de rechtvaardige is. Altijd geweest is. Door zijn handelwijze heeft hij alles in bezit gekregen. Ook de sleutels. Daarom stond hij op uit het graf. En op grond van zijn opstanding uit het graf hebben wij de vreugde en de wetenschap. We zullen opgewekt worden uit het graf. Zijn er van u onder ons nog mensen die onzeker zijn over de opstanding? Moet je dat heel gauw omdraaien, want de Heer heeft het gezegd. Het is het Amen, dat is geloof. Zo doet Maria precies hetzelfde. Je gaat zwanger worden Maria, maar je geschieden naar uw woord. Voor ons geldt exact hetzelfde. Ik denk zelfs dat wij ook zwanger worden door het woord. De een is wel wat dikker als de ander, maar wij worden ook zwanger van dat woord, want God schept iets in ons, wat in ons gestalte gaat krijgen. En nadat het in ons gestalte gaat krijgen, gaan we er naar handelen. Daarom zit je vanavond hier. Er zijn heel wat mensen die dus niet samenkomen op deze heerlijke avond. Maar toch zijn we bij elkaar om over specifieke dingen na te denken. We gaan dadelijk ook eten van het vlees en drinken van het bloed in symbolische zin van onze Heer. Want wie dat doet, heeft eeuwig leven. Of gaat hij het nog krijgen? Nee, we hebben eeuwig leven omdat we doen wat hij zegt. Johannes 15, vers 1. Even een ander stukje erbij halen. Ik vind het zo'n schitterend stuk, wat Yeshua hier gaat behandelen. En weer zit hij aan die tafel. Hij vertelt allemaal dingen aan die tafel. De avond is te kort om ze allemaal mee te pakken. Hij zegt, ik ben ook de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Dat is mooi. Elke rank die aan mij, Yeshua, die geen vrucht draagt, neemt hij Yahweh weg. En elke die wel vrucht draagt, die gaat hij snoeien. Opdat hij meer vrucht draagt. Prijs de Heer als je gesnoeid wordt. Als je wel eens een beetje tegenslag hebt in je leven. als je een beetje moeite en verdriet hebt. Dan je, oh, oh, oh, wat is het moeilijk. Echt waar. Vader weet alle dingen, maar hij laat het toch toe in je leven. En hij kijkt toch hoe je ermee omgaat. Hoe ga je ermee om? Door het lijden, inderdaad, inderdaad, zelfs Yeshua heeft door zijn lijden, amen, dankjewel broer. Hij is snel die jongen, echt waar, vind, vind ik heerlijk. Hij heeft door het lijden, heb je het goed gehoord wat um, Levi zei? Yeshua heeft door het lijden gehoorzaamheid geleerd. Hallo, moest Yeshua ook nog wat leren? Ja, natuurlijk. Nee, juist omdat hij gehoorzaam was, kon hij de weg gaan die hij gaan moest. En dat was een leidensweg. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Maar het was niet, het was niet mogelijk. Die drinkbeker moest gedronken worden. De heer vroeg wel of hij verlost kon worden daarvan. Hij werd wel verlost, maar weet u waarvan? Amen, je weet het wel. Hij werd dus uit de angst verlost. Maar niet de weg naar de dood. De engelen, ja, amen, die dienden hem. Schitterend. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, zegt hij, neemt hij weg. En welke wel vrucht draagt, broeder en zusters, prijs de heer, die gaat hij snoeien. Dus ook al doet het zeer, de heer gaat dingen van je wegknippen, alleen maar omdat je nog meer vrucht gaat dragen. Wat zijn nou die vruchtjes ook weer? Noem eens een paar vruchtjes, die aan, u, aan uw takjes hangen. Laat, laat je vruchtjes eens zien, doe je... Oké, okay. de geestelijke gaven zou je dus zeggen, hè? Ja? Vindt u het mooie, vruchten? Want het wonderlijk is, zoals vader zich bekendmaakt in Exodus, barmhartig, genade, goede tieren, trouw, gaarne vergevend, hè? tot in de tiende geslag, afhijn, dan gaat hij door, hè? Schitterend, want dan geeft hij dus iets van zichzelf, God is geest, dus de gaven uit de geest hebben met God te maken. Die worden dus in u en mij zichtbaar. Dat zijn de vruchten die we dragen. Je kan tegen mij rustig zeggen, wil jij een gekke vent? Dan zeg ik, jongen, jonge, jonge, ik kan er niet boos van worden, ik ga er ook niet van huilen. Alleen die persoon die weet natuurlijk nog niet veel. He, als hij beseft dat ik ook gekocht en betaald ben door het bloed van Yeshua... en dat ik ook veel eigenwijzigheid langs de kanten moet leggen, dan zeg ik, ja. Yeah. Goed, u begrijpt me, hè? Hij die wel vrucht draagt, snoeit hij... Opdat je meer vrucht draagt, broeder en zuster. Dus als u dadelijk komt klagen, ik heb het zo moeilijk in mijn leven. En dan zeg ik, nou, je hebt toch de preek gehoord? <lacht> Vader snoeit u. Dan krijgen we de uitspraak die Yeshua doet tegen zijn discipelen. Broeders, discipelen, gij zijt rein. Lieve mensen, vult uw namens in. Piet, Marie, Kees, Jantje, Klaas, Marietje. Je bent rein om het woord dat ik, Yeshua, tot u gesproken heb. Je bent dus rein om het woord, en hier heb ik een achter achtergezet, en u weet wat het betekent? Logos. Als het gaat over logos, wat moet je dan ook weer vragen aan het woord? Amen. Bij logos moet je vragen, wie zegt er wat? En als het rema is, wat zeg je dan? Wat zegt hij? We gaan ze dadelijk allebei zien, hè? Gij zijt rein om het woord. Hé, hey, logos, wie spreekt er? Yeshua. Mooi. Wij zijn rein door het woord wat Yeshua tot ons spreekt. Dus we worden gereinigd door het horen naar het woord van Yeshua. En het woord van Yeshua, Logos, is datgene wat hij spreekt. Evenals de rang geen vrucht kan dragen uit zichzelf, duidelijk, als ze niet aan de wijnstok Yeshua blijft, zo ook gij niet... Indien gij in mij niet blijft. Wij zullen dus ingeënt moeten zijn op de bron waar de woorden gesproken worden. Want als we geënt zijn op de, op de wijnrank... dan zullen de sappen uit de wijnrank door ons heen stromen... en we mogen die sappen weer naar buiten brengen om het te zeggen. Dus wat we uit de Heer horen, in hem zijn we ingeënt... gaat door ons heen, door onze mond weer naar buiten... en zo gaan we een stromende, vruchtdragende tak worden... En dan kunnen we niet alleen maar spreken over de heerlijke vruchten, maar we kunnen er ook naar handelen. Het zal een vreugde zijn om u en mij te zien voor de wereld. Ze zullen dus goed eens jaloers moeten worden op de zegeningen die we met elkaar ontvangen hebben. Johannes 15, vers 5 zegt hij. Ik, zegt Jeshua: ik ben die wijnstok en jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht... Want zonder mij kunt gij niets doen. Over wie gaat het? Wie in mij Yeshua blijft, broeder en zuster, dat gaat over ons, gelijk ik in hem. In wie is Yeshua? Hij blijft in zijn vader. Hoe blijft Yeshua in zijn vader? Hij weet wat vader gezegd heeft en hij handelt zoals vader gezegd heeft. Dus wat hij hoort, dat doet hij. En omdat hij dat doet, blijft hij dus in zijn vader omdat wij de woorden van Yeshua horen, want door de woorden van Yeshua hebben wij dus eeuwig leven ontvangen, omdat hij het gezegd heeft. Wie in mij blijft, gelijk ik in Abayame, zegt Yeshua, die draagt veel vrucht, want zonder mij, Yeshua, kunt u helemaal niets doen. Blijf in mij, in Yeshua. Wie in mij niet blijft, is buiten geworden, Als de rank. Is verdord. Men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, ze wordt verbrand. Het is het meest verdrietige van de hele avond. Maar het is keiharde waarheid. Je kan niet zeggen: Ik geloof in Jezus, halleluja, prijs de Heer. Echt niet waar. Het redt je niet. Zijn naam beleiden en doen wat hij zegt. Je moet dus in hem blijven zoals hij in zijn vader blijft. Hij deed alles wat zijn vader zei tot het bittere einde toe. Al gaf het moeite en verdriet. Ook al ga je van het eerst van je leven sabbat vieren, of je gaat andere dingen doen, of je komt tot het geloof dat de Heer je zonden hebt vergeven op grond van het offer, dan heb je dat alleen maar zolang je gelooft. Als je vandaag zegt: Nou, ik geloof niet meer in het offer van Yeshua, ben je alles kwijt? Zo eenvoudig is het. Maar we hebben het omdat we geloven wat de Heer gezegd heeft, en omdat we het geloven, handelen we daarin. Wie in mij niet blijft. Is gewoon buiten geworpen. Gooit de Heer je dan naar buiten? Nee, zodra je niet in hem blijft, ben je al buiten geworpen. Als de tak niet in de stam zit, maar losgemaakt wordt, dan ben je al afgeworpen. Zo eenvoudig is het. Hij komt hierop terug. Indien gij in mij blijft, in die tak, in die stok, en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat gij wilt en het zal u geworden. Wat staat er achter woorden? Rema dat is echt een ander woord als logos. Logos is wie spreekt er? Kent u de uitspraak nog, Johannes 1, vers 1? Zeg hem eens uit je hoofd. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Wat voegt de christenheid daarin? Wat leggen ze erin? Dat woord is Yeshua. In de beginnen was Yeshua. Zeggen ze, hey, begin, schepper. <lacht> Snap je het? Nee, in de beginnen was God. En dat woord was? Naar bij God staat er. Net als mijn woord nabij Willem is. Amen. En het woord is God. Als je mijn woord hoort, hoor je Willem. Zo eenvoudig ligt dat. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Alleen hier staat niet logos, hier staat rema. En het woordje rema is niet meer wie spreekt er, maar wat heeft hij gezegd? Nou, wat er nou dus gezegd is... Dat moet hier blijven zitten bij. Maakt echt uit. Je kan wel weten wat iemand tot Piet wat gezegd heeft en Jan wat gezegd heeft. Maar als Yeshua iets gezegd hebt, moet je weten wat heeft hij gezegd heeft. En dat noemen ze rema-woord. En een rema-woord is datgene wat tot zijn doel moet gaan komen in jouw leven. Rema-woorden zijn altijd dingen die je echt moet doen. En dan logo zeg je alleen maar, wie heeft het gezegd? Oh, dat heeft Piet gezegd. Oh, Piet kan doorlopen. Nee, Yeshua heeft het gezegd. Oh, zeg het nog eens een keertje, wil ik het goed horen. Want als ik het kan horen, dan weet ik wat hij gezegd heeft. Dan wordt Logos van Yeshua, wordt van mij Rema, omdat ik weet waar het over gaat. Het is leuk als je deze woorden in de Bijbel leert verstaan, want je gaat gelijk de Bijbel anders lezen. Elke keer zeggen: wie zegt er wat? Oh ja, wat zegt hij? En wat moet ik ermee doen? Indien gij in mij blijft, zegt Yeshua, dus ingeënt op de, op de tak en gaat drinken. Uit die tak. En mijn woorden, dat wat hij gezegd heeft, een rema in u blijven. Vraag maar wat gij wilt en het zal u geworden. Wat gaat u nou vragen aan de Heer? Ja, inderdaad. Je gaat willen dat die woorden die gesproken zijn door Yeshua, in jouw leven gestalte gaan krijgen. Hoe gaat dat gebeuren? Hij, oh Heer, dat heb u gezegd, dat ga ik doen. En u zult zien, die vruchten gaat u dragen. Maar het is een praktijk van doen. Je kan niet zeggen, ik heb het wel gehoord, maar je doet niet wat hij zegt. En dat zeggen, dat komt uit Rema. Vraag wat gij maar wilt, broeder en zuster, het zal u gehoorden. O vader, geef me toch uw even leven wat gij beloofd hebt door je, Amen, mijn zoon, je hebt het ontvangen. Maar niet zonder condities. Snapt u het? Je kan niet zeggen, ik heb het zonder condities gekregen... Je gaat het niet verdienen. Hij zegt wel, je moet op grond van gehoorzaamheid gaan wandelen en doen wat ik zeg. Want als je niet doet wat God zegt, dan kun je zo zeggen, heeft die man wel geloof of heeft hij geen geloof? He. Hierin is namelijk mijn vader verheerlijk, broeder en zusters, Dat jullie veel vrucht dragen. Dan zou je mijn discipel zijn. Als u veel vrucht draait, kan je zien dat je een leerling bent van Yeshua. Aan je liefde, je barmhartigheid, je genade, hè? je langmoedigheid. Al die geestelijke gaven, die gaan in je leven functioneren. Het is een vreugde voor de wereld om met u kennis te maken. Je gaat veel vrucht dragen, dan zullen ze zien dat je mijn discipel bent. Kun je nou begrijpen dat Yeshua heeft gezegd... ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten. He? Eer ik leid. Het is de laatste mogelijkheid voordat hij vannacht gepakt gaat worden. He, als hij dadelijk van die tafel weggaat, komt hij in Getsemane terecht. Dan wordt het pas echt erg. En dan gaat hij pas roepen, oh vader als die beker aan mij voorbij kan gaan, alsjeblieft. Maar het gaat niet. Hij gaat hem drinken tot het einde toe. Indien iemand naar mijn, komt hij weer een broeder en zuster, woorden hoort, je moet dus naar wat God zegt, Rema, moet je dus horen. Dat komt uit Shema. Luisteren. En als je luistert, daaraan gekoppeld als je het doet. Dus als iemand nou naar mijn woorden die ik gesproken heb hoort, maar ze niet bewaart, nou zegt Yeshua, ik oordeel hem niet hoor, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. Echt niet waar. Ik ben gekomen om de wereld te behouden. Maar als de wereld behouden wil worden, dan moeten ze naar zijn woorden, wat hij spreekt, wat hij zegt, moeten ze horen. En gaan doen. Heerlijk, hè? Gewoon Torah in het evangelie van Yeshua. Het is puur Torah. Yeshua heeft nog nooit een ander woord gesproken dan Torah uitgelegd. Het is een vreugde. Onbegrijpelijk dat christenen kunnen zeggen, ach, die Torah, die wet, die wet is weggedaan. Onmogelijk dat hij ooit dat had willen doen. Hij kwam om het te vervullen, om het tot zijn doel te brengen. Eén ding is duidelijk, wie mij verwerpt en mijn woorden, Rema, niet aanneemt. Dus niet aanvaardt wat ik zeg, zegt Yeshua. Heeft één die hem oordeelt. Wat? De Logos. Hé, hey, wat was ook weer de Logos? Dat is het woord door wie gesproken? Het woord is door Yeshua gesproken. Heeft hij één die hem oordeelt, het woord van Yeshua, dat ik, Yeshua, heb gesproken, dat zal hem oordelen op de jongste dag. Dus het evangelie van Yeshua horen en er geen respons op geven, dan zijn dat de woorden die hem ter verantwoording zullen roepen op de dag van het oordeel. Echt waar, dat is heftig. We denken wel, ach, lief, lief, zoet, zoet, Jezus, Jezus, echt niet waar. Jezus is geen watje die zegt, ja, maar het komt wel goed hoor. Echt niet waar. Hij zegt, luister wat ik zeg en doe het. Als je het niet doet, heb je echt een probleem. Moet je nou bang gaan worden? Nou nee, vrees de Heer. Dat is echt. Dat is helemaal niet om bang van te worden. Hoewel vrees komt toch uit het Griekse woord fobos, als ik me niet vergis. Het heeft echt wel met vrees te maken. En angst ook. Ja toch? Maar nochtans wil ik dat woord vrees... Toch in de positieve dingen, vrees echt, buig voor het woord van je Heer en doe wat hij zegt, want dat is leven. Dat is zelfs eeuwig leven. Wie mij verwerpt, zegt Jeshua, en mijn gesproken woorden niet aanneemt, want dat staat, de Rema, die heeft één die hem oordeelt, namelijk, dat is het woord van wie, van Jeshua, dat hij gesproken heeft. Dat zal die persoon oordelen op de jongste dag. Nou, hoeveel versen hebben we nou gelezen met elkaar? Het zijn er maar een paar. Je zou wensen dat je elke keer als je Bijbel last voor jezelf, maar zulke kleine stukjes last, en het vijf keer, zes keer zou zeggen. En elke keer zeggen, wat staat er nou? Oh ja, wat staat er nou? Oké, okay, wat moet ik ermee doen? Waar zit, hè? Zo zou je door moeten gaan om de Bijbel te lezen. Het is een vreugde om dat te doen, broeder en zuster. En zeker als er zo'n tekeningetje onder staat, waar gewoon de Heer in het midden zit en de discipelen aan zijn lippen hangen. Ze snappen nog echt niet tot hij vannacht gepakt wordt en morgenochtend... Om, Twaalf uur. Tot drie uur. Diepe duisternis. Hij wordt geloof ik al om negen uur gekruisigd. Hè? En hij hangt tot drie uur. Hebt u nog gesprekken met die moordenaars? Het is echt een, heel bijzonder. Hier zit hij nog te praten met zijn discipelen morgen. Oh God, om negen uur hangt hij. Echt waar. De duivel ligt op de loer. Hij zegt ik zal hem oordelen ten jongste dagen. Johannes 12, even terug een paar hoofdstukjes. Hij zegt: Yeshua: ik heb niet uit mezelf gesproken, broeders en zusters, mijn discipelen. Maar de Vader die mij heeft gezonden, heeft mij een gebod gegeven. Wat is een gebod ook weer? Een gebod is gewoon iets wat God zegt. Is alles wat God zegt een bod? Ja, natuurlijk. Want zoals Vader het zegt, zo is het gewoon. Het is gewoon een wet. En geld. elk woord wat God zegt geldt als een wet van de zwaartekracht. Laat maar een steen vallen van het dak met een, een paar versnelde beweging naar beneden toe. Check. je kan precies uitrekenen hoe lang het duurt voordat die ploft. Echt waar, ga nooit een meter naast het dak staan. Want je maakt tot dezelfde snelheid als die steen naar beneden toe. Dat is een wet van de zwaartekracht. Dat heeft vader ooit ingesteld. Maar diezelfde wet functioneert ook in de woorden die God spreekt. Je kan er geen spelletje mee maken. Want wie van u wil er een spelletje uithalen om tien hoog een meter naast de dakrand te staan? Niemand. Maar wat God zegt, ook in zijn wet, ook in zijn zedelijke wet en in zijn ceremoniële wet, dat heeft kracht. Want het is het woord van vader, je moet daar heel serieus mee omgaan. Ik heb niet uit mezelf gesproken, zegt Yeshua. Oh nee, er zijn mensen die denken, oh, hij is toch God? Hij is God in het vlees. Het is God zelf toch die spreekt. Maar zo is het niet. Hij is door het woord van vader verwekt in Maria. En is als mens geboren geworden. U en mij gelijk uitgenomen de zonde. Schitterend is dat. Schitterend is dat. Het is ook schitterend tot hij verwekt is door zijn vader. Hij had een zondeloze vader. Zijn vader is God. Dus omdat de zonderloze vader spreekt tegen Maria, krijgt hij een zoon die een heilig is, zonder zonde. En hij heeft nooit gezondigd. Hij stierf als een rechtvaardige. Dan is ook de enige die kon sterven, opdat wij in hem gerechtvaardigd zouden worden. Vader ziet ons in Yeshua als volkomen rechtvaardig. Als u tot vader gaat in het gebed en je steekt je handen naar boven, zegt vader, dan zegt hij gelijk, fijn dat je er bent, dochter, zoon. Gabriel, luister even mee. Snap je het? Alsjeblieft, onthoud dat. Vader heeft ons lief. Zijn vriendelijk aangezicht is over ons. Dag en nacht. Ik heb van mezelf niet gesproken, zegt hij, maar het is Vader die mij heeft gezonden. Hij heeft mij, zelf mij, een gebod gegeven. Wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Yeshua spreekt namens vader. Als je Yeshua hoort spreken, dan hoor je vader spreken. Hij zou niets zeggen als zijn vader het hem niet bekend zou maken. Dus ieder woord is het woord van Abba Yahweh wat komt door de mond van Yeshua. Onthoud het goed. Als je het uit de mond van Yeshua verneemt, zegt dan... Oh mijn God, ik dank u dat u zo mij dat bekendgemaakt heeft. Ik weet dat zijn gebod, het woord wat Hij spreekt, eeuwig leven is. Hé, hey, de tien geboden zijn toch ook de geboden? Echt waar? Elk gebod, elk woord wat door Yahweh gesproken is... en door de mond van Yeshua gekomen is, is eeuwig leven. Elk woord van Vader is eeuwig leven. Zelfs de woorden die u mag spreken in de naam van Yeshua die uit vader komen, is voor de hoorder eeuwig leven. Moet je bedenken, dat je woorden mag spreken die voor de persoon die ze gaan hoort tot eeuwig leven kan leiden. Het is een vreugde om dat te beseffen. Want ik, Yeshua, wat ik spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft. Tot slot, onder de maaltijd broeder en zuster... Toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden. Hè, dan zie je toch maar wat de duivel doet in je leven. Hij legt toch gedachten in je hart. We kunnen niet altijd zeggen, het komt uit ons eigen hart. Maar er komen wel dingen in ons hart die niet koos zijn. En wat onze begeerte opwekt naar dingen waarvan we weten, het is niet koosje. Onder de maaltijd van de Heer, zoals wij bij elkaar zitten, zit er een duivel te roeren in de hart van Judas. Wonderlijk. Onder het horen van het woord van Yeshua zit er een Judas tussen die door Satan in zijn hart dingen gestopt krijgt. Heel vervelend is dat eigenlijk. Maar het gebeurt wel, zelfs aan de maaltijd waar Yeshua zit. Stond hij op... Yeshua, wetende dat de vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en dat hij tot God heen ging. Van de maaltijd op. Goed zo. Wie stond erop? Yeshua. En hij weet dat hij van de vader is uitgegaan. Hoe was hij van de vader uitgegaan? Amen. Goed onthouden, hè? Hij is van de vader uitgegaan omdat hij door te spreken van zijn vader verwekte in Maria. Zo ging hij van de vader uit om als mens geboren te worden en een weg te gaan die noodzakelijk was tot ons leven. Toen hij, Yeshua, wetende dat vader hem alles in handen had gegeven en dat hij ook nog van God uitgegaan was en dat hij ook tot God heen zou gaan, dat wist hij ook, hij stond van de maaltijd op. Dat noemen ze tussenvoegsels, hè? tussen die komma's. Yeshua stond op. Van de maaltijd, dat staat er in het kort. Maar tussenin staat nog even wat er allemaal staat te gebeuren. En wat hij ook weet als hij opstaat, want dan gaat er iets in werking treden. En hij wist ook dat de duivel Judas al aan het werk had gezet... om de boel te verraden en te verkopen voor dertig zilverlingen. Hij legt zijn kleren af, nam een linnen doek om God zich daarmee... Daarna deed hij water in het bekken, begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een doek waarmee hij omgehoord was. Onvoorstelbaar. Als je dit beseft, en je moet iets je beseffen, dat je zegt, hé, hey, wat doen we nou met elkaar? Wat doen we nou met elkaar? Maar hij deed water in de bekken, wij doen het dadelijk ook, er een flesje naast en klok, klok, klok, doe dat erin. Ja, als je je broer of de zussen de voeten gaat wassen, moet het water in het tijltje komen. Het is zo mooi om erover na te denken, want we gaan ook de Heer hierin navolgen. Worden wij nou gered omdat we de anderen zijn voeten wassen? Hebben we helemaal niks mee te maken. Alleen de ervaring die je moet maken, is dat je bereid bent op je knieën te gaan en de voeten van je broer en je zussen wassen. Is echt een dienstbaar werk. Dat is helemaal tegen mijn natuur in. Mag je rustig weten, u heeft daar geen moeite mee. Maar het is tegen mijn natuur in om om mijn knieën te gaan. He, we gaan niet over de voeten praten. Maar je gaat toch die voeten van de broer aanraken. Je gaat er wat water overheen doen. Het gaat echt niet om dat je de sop en zeep overheen doet. Echt niet waar, want iedereen heeft zijn voeten gewassen vanavond. Dat was ook aan de maaltijd van Yeshua, wist u dat? Je ging in Israël niet aan de maaltijd des Heren zitten of aan welke Pesachmaaltijd ook, zonder dat je voeten gewassen waren. Want als je in dat huis kwam, dan was de knecht al klaar om je de voeten te wassen. Dus alle broeders die daar aan tafel zitten, hadden gewassen voeten. Ze werden ook niet de voeten gewassen, omdat ze vuile voeten hadden. Yeshua, die zegt, ik ga je iets voordoen. Yeshua, de Zoon van God, was bereid te buigen en te knielen, zegt de eens Petrus, om je voetjes wassen. He, zo ging het. Hij deed water in het bekken en hij ging toch maar mooi dat doen. Als zoon van God. Wonderlijk hè? De meester van ons allemaal ging buigen om de voeten van de discipelen te wassen. En we weten ook hoe de reactie van Petrus is. Dat was echt niet makkelijk. Hij komt bij Simon Petrus en die zegt dan tot Yeshua: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Wilt u mij de voeten wassen? En Yeshua die antwoordt en zegt tot hem: Wat ik doe, wat ik doe. He? Wat ik doe, Petrus, dat weet jij nu niet. Zullen wij in dezelfde situatie gaan zitten als Petrus? Wat dadelijk uw broeder of uw zuster doet als ze die voeten van u wast, dan staat er gewoon wat die zuster doet, dat weet ze niet. Maar gij zult het laten verstaan. Echt waar. Het is raar om te doen. Je, je snapt het vaak echt niet, maar je doet het omdat de Heer het zegt. Je zult het later verstaan wat het is om een dienstbare handeling uit te voeren. Bereid zijn om voor je broeder of zuster de voeten te wassen. Maar je zal het later verstaan. Elke keer als we verder komen, zeg je, jongen, wat een vreugde om dat eigenlijk te doen. Terwijl die anderen zeggen, oh, dat is ook gek dat deze vroeger hadden ze stof aan de voeten. Nee, nu hebben we zweetvoeten, joh. Het maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat je uiteindelijk die voeten wast. Je moet ook bereid zijn je broeder jouw voeten te laten wassen. Dat is raar, mensen. Althans, vind ik, hè? jullie niet. Maar ik vind dat een raar gevoel. Hè? Zeg nog eens. Ja, fetus het ook. We zijn net als Petrus. We vinden het allemaal een beetje raar. Zeg, ja, heer, hallo, wilt u mij de voeten wassen? Nou, zegt hij. Gij zult mij de voeten niet wassen in de eeuwigheid, zegt Petrus. Met zijn grote mond. En Yeshua die zegt dan, hé hey, Petrus indien ik u niet was, heb je helemaal geen deel aan mij. Wilt u dadelijk deel hebben aan mij, dan kom ik u de voeten wassen. En als u de voeten gaat wassen van je broer of van je zus, heb je deel aan die broer die de voeten wast. Je moet bedenken, wat heeft Yeshua gezegd? Hij zegt: als ik jou de voeten niet was, Petrus, heb jij geen deel aan mij. Oh, denkt hij, dat kwartje dat viel, direct. Echt waar, dat viel direct bij Petrus. En dan zegt Peter, oh heer, niet alleen met mijn voeten, maar met mijn hoofd, mijn handen, pak dan heel de boel. Ja, Peter is, ja, het is leuk, maar gaan we echt niet doen? Gaan we echt niet doen? Het is een prachtkerel die Peter is, wel lijken, denk ik wel een beetje op, hè? Wij moeten tot de kloek komen. Yeshua die zegt wie gebaat heeft, wie van u heeft er gebaat? Wie is de ongebaat hier gekomen? Laat ik het niet merken. Hij zegt wie gebaat heeft. Behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Wij zijn hier allemaal schoon gekomen. Wie gaat er nou naar de maaltijd, des Heeren zonder dat hij onder de douche gaat of in bad gaat. Je komt hier helemaal ship, -shape klaar, zelfs je haartjes gekamd. Alles moet er goed uitzien voor het aangezicht van de Heer. Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. Je hoeft dus alleen maar de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. Lieve mensen, en gijlieden, gijlieden zijt rijn. Waarom zijn we ook weer rein? Het wonderlijke is, gijlieden zijt nu rein om het woord wat ik tot u gesproken heb, zegt hij. Wij worden dus gereinigd als we de woorden van Yeshua horen. Dan wordt hier ons hoofdje van binnen gereinigd. En dan komt alle onreinheid die daar zit, bij mij, niet bij u, al die onreinheid die daar zit, die komt aan het licht. En dan kan je ook zeggen, dat moet eruit. Dat moet eruit. de zijt rein. Toch niet alle, hè? Niet alle. Want Yeshua die wist echt wel wie hem zou verraden. Gij zijt niet alle rein. Yeshua die kent zijn pappenheimers. Toen hij dan hun voeten gewassen had, zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, zei hij tot hen, begrijp je nou wat ik je gedaan heb? Nou, dat is de kloe voor vanavond wat we dadelijk met elkaar gaan doen, ben je bereid om te gaan begrijpen wat we doen. Als je bereid bent om het te begrijpen en het te doen, hebben we de les geleerd. Ook al vindt iedereen het raar, tot we met elkaar de voeten wassen. Hij zegt, begrijp u wat ik gedaan heb, broeder en zuster? Gij noemt mij meester en heren, en gij zegt dat terecht, want ik ben het, zegt hij. Ik ben je meester en ik ben je heren. Indien nu ik... Yeshua, uw Heere en meester, u de voeten gewassen hebt, behoort ook gij, broeder en zuster, elkaar de voeten te wassen. Het is gewoon duidelijk. Ik ben je heer en je meester. Ik ben bereid om jullie, want hij heeft ze allemaal de voeten gewassen, ook al strubbelde Peter is tegen, hij heeft ze voeten gewassen... Indien ik nu de heren en meester u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Je moet het dus in de praktijk brengen om het te leren. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, lieve broeder en zuster, opdat het redengevende woord ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Het is duidelijk een instructie van Yeshua. Het is een van de weinige geboden waarvan Yeshua wil doe dat nou. En hij kan het zeggen, want zijn woord is voor ons ook gewoon wet. Moeders wil is wet, maar Yeshua's woord is ook wet. Zeker weten. Dus waarom doen we vanavond wat we doen? Omdat Yeshua zegt, opdat gij broeder en zuster doet, gelijk ik u gedaan heb. Het is een symbolische handeling, zoals we ook de wijn heffen en ook het brood breken, zeggen ook elkaar de voeten wassen. Zo kun je elkaar vanavond de voeten wassen en in gedachten hebben, zo ben ik bereid om ieder te dienen. Eerst de broeders en de zusters en dan kun je de hele wereld dienen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn Heer en een gezant niet boven zijn zender. Als nou onze Heer Yeshua ons de voeten gewassen heeft aan zijn discipelen, echt waar, wij zullen elkaar de voeten wassen, want we staan onder onze, onder onze Yeshua. Indien gij dit weet, dan ben je pas echt gelukkig. Dat betekent, zalig is gelukkig. Zalig zijt gij als gij deze dingen doet. Zullen we het hierbij houden? Wie mijn vlees eet, broeder en zuster, en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Amen.